Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, the is ready for <middels> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. U kunt zich wederom gaan laven aan de radiopracht... van de meer dan bevlogen programmamakers van de diverse omroepverenigingen... die allemaal hun materiaal voor deze nachten ter beschikking stellen. Het wordt weer een reis langs gasten van divers pluimage. En daar moet aan toegevoegd worden dat de meesten er niet meer zijn. Maar hier bij nachtvluchten herleven ze weer... en lijken ze toch even heel dichtbij. Springlevend is natuurlijk onze gast in de eerste aflevering van Cœur Culinaire. Een themamaand voor de fijnproever. Het spits wordt afgebeten door globetrotter, champagnefreak, wijnkenner en schrijver Huip Edixhoven. Dat tussen zes en zeven. Daarvoor het magisch realisme van Gabriel Garcia Marquez. De schrijver viert morgen zijn 84e verjaardag. Dan van vier tot vijf. Egbert van Paridon, de theaterman, blies op 17 februari... jongstleden zijn laatste adem uit. Straks in het tweede uur economist professor dr Harry de Lange. En in dit uur vluchten we in het verleden. We nemen een kijkje door de ogen van familieleden... in het leven van Arthur van Schendel. De neoromantische schrijver werd op 5 maart 1874... in Nederlands-Indië geboren. Hij studeerde aan de HBS in Amsterdam, was enige tijd leraar in Engeland en vestigde zich met zijn tweede vrouw in 1908 in Italië. Zijn bekendste werken zijn Een zwerver verliefd en Het fregatschip Johanna Maria. Hij overleed in 1946. Straks zijn kleinzoon, daarvoor zijn dochter... en we beginnen met een verslag van de opening... van een Arthur van Schendel tentoonstelling in 1954. De vara was daarbij en professor Donkersloot... die zelf schreef onder verschillende pseudoniemen, verzorgde de openingstoespraak. Er is toen technisch iets misgegaan, want hij had al iets gezegd. We zullen er nooit mee achterkomen wat... maar hij vervolgde met de woorden... Toch? Uh, ...maakte het wel indruk op mij dat me bleek dat onder de studenten juist een bijzondere uh, belangstelling leeft... ...voor die laatste uh, fase, uh, die men dan wel eens de fantastische of de meest fantastische uit het werk van, van Schendel uh, noemt... ...en uh, die dus uit de periode van de Wereldendansfeest en daarna uh, is... <tie> Het is opmerkelijk dat juist daarvoor voorkeur en bijzondere aandacht bestaat. Op iets anders zou ik toch ook even het licht willen laten vallen. En Dat is wel dit. Ik zei zo even een rijk oeuvre. Uh, geschreven uit een rijke verbeelding. Zeker niet door een rijk man... ...van het schrijven rijk geworden uh, man. Dat hoeft ook niet, zeker zal dat zijn behoefte en toeleg niet zijn geweest... ...want anders zou hij waarschijnlijk in het leven iets anders zijn uh, begonnen. Maar ik wilde wel zeggen dat dit oeuvre... ...en uh, in het algemeen zulke rijk oeuvre als dit dat zeldzaam is in ons land... ...in Nederland alleen onder moeilijke omstandigheden geschreven kan uh, worden. Uh, van Schendel heeft van jongs af aan moeten strijden, voor zijn vorm natuurlijk in de allereerste plaats, want dat blijft de hoofdzaak, maar toch bepaald ook voor zijn plaats in, in de literatuur, in, in de wereld, in de samenleving, dunkt in de uh, maatschappij. En dat is hem niet uh, makkelijk gevallen. Hij wist wat hij wilde en hij wist wat hij kon. Hij wist dat blijkbaar al vroeg. Ik heb hier voor me een citaat dat ik ontleend heb aan een van de brieven die hier liggen. De oudste, die dateert van de 28 september 1891. Dat is uit die twee jaren toen uh, Van Schendel zijn loopbaan begonnen was hier op de toneelschool... U vindt daar in de hoek een portret uit die dagen, waaraan u kunt zien dat hij een prachtige Otello of Don Juan had uh, kunnen uh, worden. Uh, die weg heeft hij blijkbaar niet uh, gekozen. Maar in diezelfde jaren heeft de 17-jarige toen een brief geschreven aan uh, Kloos ter begeleiding van voor eerst nog gedichten... die hij aan de nieuwe gids had gestuurd. Het was niet de eerste keer. En op de eerste keer had hij, zoals wel meer gebruikelijk schijnt te zijn... naar verluid geen antwoord ontvangen. En nu schreef hij een tweede brief... waarin hij meedeelt dat hij het ernstig meent. En hij deelt daar aan Kloos het volgende mee. Hij schrijft... In een toon die nou een redacteur van de roem van Kloos waarschijnlijk niet al te vaak ontvangen uh, gehoord zal hebben. Hoor eens, meneer Kloos, mm -hmm. vindt me nu niet aanmatigend omdat ik u schrijf. We leven in een maatschappij waarin wij allen, ik zo goed als u, van elkaar afhankelijk zijn, elkaars hulp nodig hebben. Bent u er gans alleen gekomen? <lacht> Deze bijzonder persoonlijke en originele toon kunt u beluisteren uit de brief die daar ligt. En op een ander, veel later tijdstip in zijn leven schrijft hij een brief aan Gresshoff, met wie hij een uitgebreide correspondentie heeft gehad. En dan zegt hij: Ja. ...voor een schrijver te zijn moet je eigenlijk gefortuneerd zijn... ...of een ander vak beoefenen, zoals Gossert wil. Dit was kort na dat beroemde of beruchte interview van uh, Gossert. En hij vervolgt een oppervlakkige bewering... ...omdat er nu eenmaal mensen zijn... ...die de drang hebben zich helemaal aan één ding te wijden... ...alsof iemand tegelijk theoloog en boekmaker kon zijn... ...en het allebei goed doen... <tie> Van Schendel heeft het uh, niet uh, gemakkelijk gehad. Hij heeft de moed gehad om zich als kunstenaar geheel en al aan zijn kunst te wijden. En zonder dat de samenleving hem geheel daarop beantwoord heeft door hem te belonen met, uh, laat ons zeggen, een uh, redelijk uh, levensonderhoud, uh, al heeft hij nou niet in nijpend moeilijke omstandigheden geleefd. Het is hem toch dikwijls uh, moeilijk uh, gevallen. En dat verhinderde hem niet, weerhield hem niet om toch altijd voor zijn werk in ruime mate de voorstudies te maken en zich geen moeite te besparen wanneer dat voor de kennis van zijn stof en zijn materiaal uh, nodig leek. U vindt daar ook op die achterste vitrine een schets, een plattegrondschets van een vergatschip. Met uh, in het Nederlands en in het Engels de benamingen van de zeilen en wat er meer aan uh, boord, uh, vakbenamingen uh, heeft. Een ik herinner me dat ik vele jaren geleden van een schipskapitein... Uh, in zijn wrevelige brief heb ontvangen... waarin die uh, een groot aantal aanmerkingen maakte... op het gebruik van de vaktermen in het uh, vergat uh, schip. Ik wil aannemen dat deze man daar wel gelijk in had... en dat de vakman dus ook uh, onjuistheden in dat boek kan aantreffen... Maar dat is, dunkt mij, onvermijdelijk. Omdat wanneer men dat in een uh, handboek bestudeert... het natuurlijk toch theorie uh, blijft. En niettemin uh, heeft hij, dunkt mij, toch een heel eind uh, gestuurd. Om daar zo goed mogelijk in weer te geven... wat in dat uh, boek beschreven diende te worden. Ook op het gebied van de techniek van de zeilvaart. De omstandigheden zijn voor Van Schendel heel dikwijls moeilijk uh, geweest. Uh, de dank van de samenleving die heeft, moet ik erbij zeggen, weliswaar uitdrukking uh, gevonden uh, door middel van de regering, die blijk gaf te beseffen dat een zo groot schrijver niet aan zijn lot mocht uh, worden overgelaten. Uh, ook is van uh, overheidswegen uh, vlak na de oorlog toen hij zich nog in Italië uh, bevond. Alle moeite in het werk gesteld om hem zo spoedig mogelijk naar uh, Nederland te doen terugkeren. Want hij was moe en ziek. In die toestand is hij dan ook teruggekomen. Het heeft nog maanden moeten duren. Hij verlangde naar ons land en hij vreesde dat hij het misschien niet meer halen zou. Het heeft nog maanden moeten duren omdat er in die tijd zoveel belemmeringen waren. En ik herinner me van vlak nabij hoeveel er in het werk gesteld moest worden om hem die terugkeer mogelijk te maken. Dat verlangen naar zijn land zoals het getroffen was en in zo ongelukkige omstandigheden alleen dan met het geluk van die bevrijding maar nog zo gehavend. ...door alles wat er was uh, gebeurd. Het verlangen daarnaar vindt u in het gedicht... ...dat in datzelfde jaar 1945 nog is uitgekomen... ...de Nederlanden en waaruit blijkt hoe hij in die uh, periode heeft meegeleefd... ...met het lot van zijn land, al bevond hij zich op grote afstand daarvan. Uh, zijn land heeft hem zeker geëerd, zijn stad heeft hem geëerd, Amsterdam waar hij bijzonder veel van hield, zijn geboortestad... en die u beschreven vindt in het begin uh, van het vergatschip... Ook, en uh, ook in de Waterman, uh, is een uh, beeld dat hem heel vaak heeft beziggehouden Misschien nog wel eens vaker uh, Heerlem dan Amsterdam, met kwade genoeg. Maar ook uh, zijn stad betekent, Amsterdam betekent als stad heel veel... Uh, voor hem, in het begin van uh, Jan Compagnie, ik versprak me uh, zo even, Dat vindt u die uh, beschrijving van uh, Amsterdam in de buurt van het ei. Um, uh, de stad heeft hem na zijn dood ook geëerd met uh, dat borstbeeld dat u natuurlijk alle kent bij het uh, Leidse Bosje, dat misschien daarom niet alle Amsterdammers uh, kennen, en uh, waar uh, ...misschien nog meer voorbijgangers aan voorbijzien... ...als aan die uh, vedelaar een paar uh, passen verder... ...die daar gewoonlijk ook gezien kan worden. Het buitenland. Heeft het buitenland van Schendel gezien en uh, geëerd? Ja, dat hangt natuurlijk af van de vertalingen. En die zijn er, maar die zijn niet talrijk... En nu moet men erkennen dat er inderdaad wel niet zoveel Nederlandse romanschrijvers zijn... ...die in aanmerking komen om hun werk vertaald te zien. Maar tot die betrekkelijk weinige behoort ongetwijfeld van Schendel. En er is maar toch altijd nog maar een gedeelte van zijn oeuvre... ...en in maar enkele talen vertaald. Het is een eer aan weinigen beschoren aan Multatuli... En aan uh, Couperus, ook aan Van Schendel en aan een enkele meer. U vindt ze daarachter ook weer in die uh, vitrine. U vindt vertaling in het Engels, u vindt er in het Duits en in het Italiaans. Men kan zich haast niet voorstellen dat het hetzelfde boek is als men de titel leest als Volgif Johanna Maria. En uh, wanneer men leest Il Canto dell'Ultimo Valiero. Uh, wat wel zeer romantisch uh, klinkt en wel niet helemaal aan de oorspronkelijke titel beantwoord. Maar toch een zekere bekoring heeft. Er zijn uitgaven uit de oorlogsjaren in Zuid-Afrika. Dat is wel interessant om even te vermelden. Toen dus de Nederlandse uitgaven daar niet zoals gewoonlijk heen konden aan het werk van van Schendel Placht op de scholen daar... en ook zelfs wel verplicht voor de matriculatie gelezen te worden... toen heeft een uitgever in Prituria zich de moeite gegeven... door het initiatief van Jan Gresshoff, om het werk daar te blijven uh, uitgeven... zodat in die jaren het ook verkrijgbaar bleef. U vindt er van vlak na de oorlog een heel klein dun boekje, een uitgaafje avonturiers... ...in de Zwaluwenserie serie van de uitgeverij De Keizerskroon... ...die op de aardige gedachte was gekomen om boekjes in uh, zo'n uh, dun vliegmodel... ...ik geloof ook met vliegtuig te laten vervoeren naar Indonesië... ...en met de bedoeling voor de soldaten. Het is mij niet bekend, het getal is mij niet bekend van het aantal soldaten... Uh, ...dat dit boekje gekocht en gelezen heeft, nog minder... Uh, wat betreft uh, Tempel en Kruis van Marsman, dat in diezelfde uitgave is uh, verschenen. Maar in ieder geval het gebaar van die uitgeverij, de keizerskroon, die naar ik hoor inmiddels niet meer bestaat, is toch wel koninklijk of uh, keizerlijk uh, geweest. Dat mag met waardering hier worden gereleveerd. Niet genoeg in het buitenland geëerd. In 1938 is er een poging in het werk gesteld. En het was niet de eerste om aan een Nederlands schrijver een Nobelprijs... of zoals men precies dient uit te spreken een Nobelprijs te zien toegekend. Eerder is een dergelijke poging gedaan voor Albert Verwij. En volgens de voorschriften hebben dus toen drie Nederlandse hoogleraren in de Nederlandse letterkunde het initiatief genomen om Arthur van Schendel voor de Nobelprijs aan te bevelen. En dat voorstel is voorzien geworden van een rapport. Er is gebruik gemaakt van een uh, verslag dat over het werk van, van Schendel dat opgesteld was door uh, Menno Ter Braak. Uh, maar er is uh, omtrent dit voorstel nooit meer iets vernomen, behalve dan indirect. Toen bleek dat de uh, Nobelprijs ook dat jij aan uh, een ander landsman dan juist een Nederlander was uh, toegekend. Tijdens zijn leven in ons land er waren er natuurlijk vroeger veel minder prijzen dan heden ten dagen... Maar ook maar zelden is Van Schendel bekroond geweest en misschien haast maar bij toeval wanneer niet uh, Nijhoff in de jaren dertig op de speelse gedachte was uh, gekomen om voor de van de hoogprijs van de maatschappij de Nederlandse letterkunde, die een aanmoedigingsprijs voor jongere schrijvers is... De toen reeds niet meer zo jonge uh, van Schendel voor te dragen met de motivering dat dit ver uit het jongste boek van Hart en Geest was uh, dat in dat jaar was, het afgelopen jaar was uitgekomen. Uh, uh, ik wil u niet de reeks van eer bewijzen of van het tekort aan eer aan van Schandel uh, bewezen uh, vol uh, meten... Eén bewijs uh, zou ik echter willen aanvoeren, dat is uh, dit. Een bewijs, dunkt mij wel, voor de grootheid van zijn schrijverschap. Een indirect uh, bewijs uh, dat hierin bestaat. Het is me jaren geleden al opgevallen, bij herhaling... dat uh, mensen van geheel uiteenlopende geestesgesteldheid... en die juist uh, zeer ver afweek en aflag van... ...die van Van Schendel... ...een bijzondere voorkeur... ...voor het werk van Van Schendel... ...hebben getoond. Want men zou toch niet zo gauw... ...nu juist de belangstelling... ...voor Van Schendel verwachten... ...bij een tobraak die ik zo even... ...noemde, of bij... ...duperron. En juist deze... ...die geneigd... ...waren om... ...verhevenheid te wantrouwen... ...en om... een uh, meer direct realisme de voorkeur te geven boven de uh, werken van een meer pure uh, verbeelding. Juist die hebben toch een uh, zo bijzondere uh, belangstelling voor uh, Van Schendel getoond. En eerst heb ik wel eens gedacht, ja die hadden dan waarschijnlijk op een of andere manier een zwak voor Van Schendel. Uh, later is het mij duidelijk geworden naarmate dat aantal gevallen zich bleek te vermeerderen. ...dat uh, dit niet zozeer een zwak voer Van Schendel was... ...maar het voor van Van Schendel zelf... ...dat hij in staat was om mensen van zo verschillende uh, geestesrichting... Uh, uh, ...voor zich te winnen en tot zijn bewonderaars te maken. Uh, meer bewijzen kan ik u in uh, deze korte ogenblikken uh, niet uh, geven... Dat wil zeggen, één direct bewijs dat uh, ligt hier voor u... ...dat is dat onze studenten hier een tentoonstelling hebben uh, ingericht... ...en blijk geven dat ook een jongere, een jongste generatie... ...voor dat werk van Van Schendel is gewonnen... ...en onder de bewonderaars daarvan mag geteld uh, worden. Uh, wat er ligt, het geeft er blijk van... Wat hij in een brief aan Kloos nog vroeg, ook weer in 1897, schreef. Dat is in vervulling gegaan. Hij zeide toen dat hij wilde pogen om tegelijkertijd en de hoogste waarheden uit te drukken. en goed proza te schrijven. Het is zeer eenvoudig uitgedrukt. Uh, het is zeker allebei en ten volle in vervulling uh, gegaan. Wat Helios hier heeft gedaan is daarom zo bijzonder te waarderen. U zult vanavond nog wel iets meer horen van wat ze ondernomen hebben, wat op dit ogenblik nog niet uh, openbaar kan worden gemaakt. Maar vooral uh, wil ik hier dus Helios geluk wensen met het lustrum... en met uh, deze tentoonstelling die ik bij deze geopend verklaar. U hoorde professor Donkersloot, ofwel Antonie Donker... bij de opening van een Arthur van Schendel-tentoonstelling in 1954. We reizen verder in de tijd en komen terecht in 1974... bij een programma van de AVRO, waarvan de titel onbekend is. Jan van Herpen introduceerde zijn gast Corinna van Schendel... na aanleiding van de 100ste geboortedag van vader Arthur. En ja... In ons geval is het dus inmiddels de 137ste geboortedag. Het woord is aan Jan van Herpen. Het zal dinsdag 100 jaar geleden zijn dat Arthur van Schendel geboren werd. De schrijver van onder andere, u weet het wel, een verliefd, Het vergatschip Johanna Maria, de Waterman en een Hollands drama. Kinderen uit het tweede huwelijk van Arthur van Schendel... zijn de huidige directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam dokter Arthur van Schendel en mevrouw Corinna van Schendel. Mevrouw van Schendel, u hebt mij verteld dat uw vader een hekel had aan herdenkingen. Maar ik ben toch blij dat u vandaag wat over hem wilt komen vertellen. Hoe was het om de dochter te zijn van een letterkundige? Nou, dat is een, uh, een vraag die ik uh, eigenlijk snel kan beantwoorden. Ik heb dus nooit uh, bewust... Uh, geleefd als de dochter van een letterkundige. Je bent gewoon een kind in een gezin. En uh, dat uh, vak van, het va van de vader was niet altijd uh, duidelijk. Zeker niet in mijn vroegste kinderjaren. Dat was een gewoon vak. Wat iemand die een studeervertrek uitoefende. En uh, pas veel later, als je volwassen bent... dan uh, kom je tot het besef dat het een vak is... wat misschien niet alle anderen... Uh, schoolkinderen ook uh, uh, van hun vader konden vertellen. Dus uh, op zichzelf is het helemaal niet zoiets bijzonders. Mijn vader was bijzonder uh, eigenlijk gesteld op het idee dat hij uh, alleen maar een vakman was... zoals allerlei andere mensen die andere vakken uitoefenen. Dus je dus vraag zou eigenlijk gesteld moeten worden van uh, wat is nou het verschil als je vader een bankwerker is of als schrijver. En dan kan je dus iets gaan vertellen... over wat je ervoer als kind in het huis... waar dat vak werd uitgeoefend. En vertelt u eens wat ervoer u? Nou, ik mag misschien wel even beginnen te zeggen... dat volgens mij je uh, niet over kunt spreken over... Uh, die ene vader, schrijver... maar dat er natuurlijk verschillende uh, vaders zijn... al naar gelang van de periodes van je eigen leven... Um, die dus ook een veranderend perspectief geven. Dus Of je bent een, uh, een kind die een kleutertje... en um, dan is een vader gewoon vanzelfsprevende vader van een kleutertje... of van een schoolgaand kind. In mijn geval valt dat in twee periodes... Dus een schoolgaand kind in Holland of een schoolgaand kind in Italië. En dan later de, het perspectief van de studenten tegenover een vader... die met belangstelling de studie volgt. En weer later natuurlijk de volledige volwassenheid... waarin je dan probeert de mens te zien. Omdat je inmiddels zelf ook mens geworden bent. Dat zijn dus verschillende vaders, als ik dat zo mag uitdrukken. Hoe beschreef uw vader zelf zijn vak? Zei hij dat hij schrijver was of letterkundige? Uh, nou, hij was er erg op gesteld om te zeggen, altijd te zeggen dat hij schrijver was. En zeker niet letterkundige, want uh, daar is zelfs ook nog een anekdote over. Wij zien dat als anekdote. Hij moest eens in Amsterdam naar de burgerlijke stand zich in laten schrijven... waar de ambtenaar vroeg wat uh, doet u van uw beroep, waarop hij zei schrijver... Ja, zei die man, maar bent u klerk of zo? Nee, zei hij, ik schrijf boeken. Nou, dan bent u dus letterkundige, zei die ambtenaar. En mijn vader was, zei nee, ik ben schrijver. En dat is een hele poos zo op en neer gegaan. Die man wilde hem per se als letterkundige inschrijven. En mijn vader kwam heel boos thuis en zei... maar ik heb verschrikkelijk moeten aandringen. Hij heeft, Godzijdank, mij eindelijk als doodgewoon schrijver ingeschreven. Het is dus een hele... Hij voelde dat vak dus als een, nou ja, als een man die... Aan het boek bezig is en zeker niet over boeken praat. Dat was voor zijn of schrijft. Dat was natuurlijk voor hem de letterkundige. Zei u dat u op school gegaan bent in Nederland en in Italië? Ja, dat klopt. Want uh, toen ik zo ongeveer elf jaar was, is het hele gezin naar Italië verhuisd uh, om de gezondheid van mijn moeder. En dus uh, daarna, dus tot mijn elfde, was uh, het leven in het dorp Ede in Gelderland. en daarna in Italië. in verschillende plaatsen. Hebt u wel eens gevraagd. Uh, wil je dat opstel wat ik moet schrijven. wil je dat voor mij schrijven? Ja, ja, dat is ook uh, inderdaad, dat kwam mij. Het uh, mij ook nog te binnen dat uh, in die schooltijd natuurlijk, uh, in Italië, dat heb je altijd als kind. Op een gegeven moment weet je niet meer wat te bedenken of wat je voor een opstel zal maken. En ik dacht toen, opeens dacht ik, ach, mijn vader zit de hele dag te schrijven. Ik zal hem eens wat vragen of hij met mij een onderwerp bedenkt voor dat opstel. En dat ging heel prettig, dat gesprekje. En ik heb de vlot ook het opstel geschreven. Dat was natuurlijk allemaal op nog op de lagere school, maar ik kreeg het opstel terug met een twee, totaal onvoldoende, want te veel fantasie. Nadien heb ik hem nooit meer raad gevraagd, natuurlijk. In dit opzicht. Hoe werkte Arthur van Schendel? Zeer geregeld. Hij was erg gedisciplineerd in zijn werk, en uh, dat was een grote regelmaat was daarin. En natuurlijk zijn er verschillen in in de loop der tijden. In het begin van zijn loopbaan heeft hij natuurlijk heel veel studie ook verricht. Achtergrondstudie voor de verschillende romans. En dat wisselde dus wel af. Tijden dat tijden dat hij vreselijk veel las. En, en dan weer schreef en dan weer hele lange tijden las. En ook op reis ging om de informatie die hij nodig had. Maar naarmate hij ouder werd was de informatie en in de achtergrondkennis uh, wel zo opgestapeld... dat hij uh, eigenlijk veel sneller en constanter aan zijn boeken kon schrijven. En daarvoor, om meer te produceren... had hij dus wel die grote zelfbeheersing nodig en discipline... om nou, inderdaad dan bijna als een klerk... vaste uren van de dag en de nacht aan, het, aan zijn tafel te zitten. Dat was uh, eigenlijk het grootste... Indruk die je wel houdt als uh, gezinslid. Sprak hij met het gezin over het werk waarmee hij bezig was? Uh, nee, nooit als hij bezig was. Dan kregen we niets te horen. Uh, pas als het af was, dan kwam hij tevoorschijn uit zijn werkkamer... en zei hij zo, ik heb vandaag een boek afgemaakt... en vanavond zal ik het voorlezen. Dat uh, was dus heel duidelijk. Nooit een gesprek over zolang hij ermee bezig was. Ook niet met vrienden die wel veel bij ons kwamen. Was hij mooi voor? Ja, heel persoonlijk. Met een hele zachte stem. Eigenlijk, uh, eigenlijk uh, met een soort aarzeling... om de geschreven woorden toch uh, klank te geven... Soms ook wel heel geëmotioneerd als er passages kwamen... Uh, die hij zelf dus met ontroering geschreven had. Dan heb ik meegemaakt dat hij wel niet verder kon... omdat zijn stem stokte. Hoe was zijn handschrift? Uh, nou, aan vroeger heel duidelijk, heel helder. Hij hield van schoonschrift. Daar had hij ook lessen in gehad in zijn tijd als, als schooljongen. Maar uh, later werd dat handschrift uh, steeds kleiner... En ik heb ook wel wat uh, bloknootjes bij me. Uh, kunt u het zien, dat uh, zijn 50 uh, uh, verhalen kunnen op drie bloknootjes. Omdat het heel klein handschrift was, met potlood. Hij had dus de gewoonte om de manuscripten, de eerste opzet... Al, altijd in, met potloden te schrijven, met hele lange punten. En daar was een grote ceremonie werd daarvan gemaakt... Die, Slip zijn koinor potloden met een scherp mesje met hele lange punten. Soms waren de potloden zelf nog maar heel klein, maar de punt bleef altijd heel lang. En uh, dan in de vroeger tijden werden die uh, manuscripten overgeschreven met een pen. Dan ging op die manier naar de uitgever. Dat moet een heel langdurig werk geweest zijn. Later, op zijn zestigste, kreeg hij een schrijfmachine. En eh, toen begon hij dus van het manuscript te tikken. Maar hij heeft het nooit erg goed geleerd. Hij heeft het met eh, twee vingers, de twee middelste vingers van zijn twee handen. En dat heeft hij dat allemaal overgetikt. Maar alsnog, als ik er nog eens nadenk... dan moet dat een enorme karwei geweest zijn... dat klaarmaken voor de uitgever. Hebt u wel eens gevraagd iets in een uh, poëziealbum... Te schrijven? Ja, ja, dat is natuurlijk ik, uh, de aanleiding geweest voor een, een, een groot cadeau wat ik van hem gekregen heb. Ik uh, had als meisje een poëziealbum, daar schreven allerlei vrienden van hem ook in, zoals Toerop en Roland Holst. En natuurlijk vroeg ik ook eens aan mijn vader: waarom schrijf jij er nou niet eens wat in? Daar kreeg ik nooit een duidelijk antwoord op. Totdat hij een keertje weer op een avond in de woonkamer verscheen... en zei van, nou, ik heb weer een boek af en ik zal jullie voorlezen. En dat bleken de herinneringen van een domme jongen te zijn. Inderdaad, een bundel van verhalen in sprookjesstrand. Ze beginnen allemaal met, er was eens. En die verhalen die spraken me zo aan... dat ik, toen ik klaar was met die avond voorlezen... Uh, opeens vroeg, hè... Uh, draagt dat boek nou eens aan mij op. Waarop hij zei van, nou, dat was ik al van plan. Ik heb dat boek nu hier bij me. En uh, daar heeft hij een opdracht ingeschreven, Gewoon eigenhandig. En uh, dit zou ik voor willen lezen... omdat dat uh, zo'n typisch staaltje is... van uh, ten eerste zijn verhouding tot zijn eigen werk. Uh, dan zal ik dus even hier uh, dit voorlezen. Het is in de vorm een beetje van een brief of van een albumblaadje. Dat staat erboven? Lieve Kenny. Dat was de naam die ik thuis kreeg. Uh, aan aanleiding van de naam mag ik misschien even opmerken. Het boek is in zijn eerste uitgave ook inderdaad opgedragen voor uh, daar staat voor mijn dochter Corinna. Mijn naam is Corinna. En daar is eigenlijk al een aanwijzing van een contact tussen uh, zeggen mijn persoon en zijn werk. Want in de jaren dat ik geboren werd... schreef hij de Berg van Dromen... waarin de, hoofdpersoon, de vrouwelijke hoofdpersoon Corinna heet. Dat is dus... Mijn naam is ontstaat uit zijn werk, om zo te zeggen. Maar goed, mijn, mijn huiselijke naam was dan Kenny. Lieve Kenny, in de lente van 23... kreeg ik in Rapallo een bloknoot van je... omdat je dacht dat ik er wel in gebruiken kon. Het papier vond ik niet heel mooi maar ik schreef er toch de letter K op. Dat zou wel betekend hebben dat er later iets mee gebeuren moest. Toen wij in de zomer van dat jaar voor het eerst in Sestri waren, bij de kerk... hoorde ik op zekere avond zeggen dat het wel aardig was om sprookjes op te schrijven. Kwam dat van die bloknoot? Het gaat soms zo raar. Goed, dacht ik, maar zij kwamen er nog niet. En sprookjes, dat weet je, tenminste zoals ze bij mij uit een potlood wilden komen... groeien niet als de wonderboom van de profeet in één seizoen. Ik had ook nog andere dingen op te schrijven. Dus hadden zij, terwijl ik daarmee bezig was... de tijd om op hun gemak te groeien. Het eerste, dat was pas in Via Trento, in Florence... vertoonde zich een stukje dat begon... Er zijn verhalen... Ik heb het kladje onlangs nog gevonden... en het zag er zo, onbe zo onbehoorlijk uit... Moet ik dit herstellen? Nee, nee. Het zag er zo onbehoorlijk uit dat ik het in een mandje heb laten vallen. Ik meen dat er in diezelfde Via Trento nog andere dingen verschenen zijn. Vermoedelijk ook in een mand terechtgekomen. Tenminste, ik vind er geen spoor meer van. Het enige uit die dagen dat gebleven is... heeft zich hier later laten drukken onder de naam De Schilder. Dat is een raar ding. Maar het schijnt dat ik het niet weg kon doen. De boer, niet veel jonger dan De Schilder... kwam ergens anders voor de dag... Toen kreeg ik weer grote verhalen op te schrijven... zodat die kleine liever nog wat uh, wilde groeien. Pas in Bellevue, bij Parijs... merkte ik dat zij genoeg waren toegenomen... om er potloden voor te kopen. In die winkel tegenover de Gamon Montparnasse. Zij leenden zich graag voor het werk. Het was toen een potlood uit Tsjechoslowakije... dat op een bloknoot uit Rapallo de aanleg ontwierp... en dadelijk dat van de kaan schreef. Andere potloden waren klaar om te beginnen... en zij vroegen om nog meer bloknoots. Liefst van de Piazza Signoria in Florence. Maar gelukkig waren zij zuinig, van nature... en konden het met drie bloknoots wel toe. Toen begonnen zij zo hard te schrijven... dat ik wel eens dacht... Waarom, doen ze, waarom hebben zij geen wieltjes of zoiets? Dan hoef ik er niet altijd bij te zijn. Want je moet niet denken dat het voor die vingers die het potloos vasthouden... altijd roze geur is en manenschijn. Ze hebben er dus genoeg van. Dat kan ik je verzekeren. Weet je nog... in de Via Caro Alberto... in Sestre Levante... toen ik je had voorgelezen en je zei dat je die dingen wou hebben... hoe had je hun gedachten zo geraden? Zij wilden zelf in je album komen. Dat vond ik onbescheiden. Want geen... tien albums in folio... zijn genoeg voor alles wat ze je willen vertellen. Die bekoot je moet er maar uh, voor... Pardon, dit kan ik niet, even niet lezen. Um, even hier uh, herstellen. Er moet een maat zijn voor alles. Je, wees hier dus mee tevreden. Papa, u ziet dat dit een uh, ja. gewoon briefje is. Een persoonlijk albumblaadje. Voor in het boek geschreven. Het boek dat heet... De herinneringen van een domme jongen. De eerste uitgave. Zou u een schets kunnen geven van het karakter van uw vader, Arthur van Schendel? Nou, nee, dat is natuurlijk uh, te ingewikkeld om, uh, om een echte schets te geven... want uh, het was een gecompliceerde persoonlijkheid. Ik kan misschien alleen zeggen de dingen die je als kind opvallen. En dat was dus een zwijgzame man. En tegelijkertijd iemand die als hij zijn werk had losgelaten en met het gezin meedeten, met ons kinderen... bijzonder veel zin voor humor vertoonde... en ontzettend gekke verhalen kon vertellen. Juist ook dat verhalen vertellen... daar hebben wij natuurlijk van genoten. S'avonds bij het naar bed gaan kregen we altijd de meest boeiende verhalen. Die dan vaak ook voortgezet werden van de ene avond naar de andere. Zoals. Sommige van die verhalen zijn zelfs ontwerpen geweest... voor latere eh, literaire ja. stukken. U hebt vanaf 1920 in, in Italië gewoond. U bent daarna gaan studeren, maar uw ouders zijn er blijven wonen. Hebt u wel eens iets gemerkt van heimwee naar Nederland? Ja, dat was wel duidelijk. Mijn vader woonde weliswaar in Italië. Maar eigenlijk, zijn, zijn hart ging wel uit naar Nederland. En uh, het heimwee waar, waar u naar vraagt, dat heb ik ook wel gemerkt toen er een lange periode was, dat we helemaal niet terugkeerden naar Nederland. En dan konden mijn vader en ik inderdaad dan tegen elkaar zo zeggen van... hé, een boterham met appelstroop of een lekker bord, euh, bloem, boerenkool met worst. Dat waren dan toch wel van die dingen waar je dan... typische symptomen van Nederland, waar we wel heimwee uitsprak natuurlijk. Wat is dit? Uh, dat is een briefje wat ik... Bij het doorkijken van allerlei paparassen onlangs vond Dat is een briefje dat hij aan mijn broer en mij schreef in 1918. Wij waren kinderen van negen en acht jaar. En dat is wel grappig, want het is uh, in een prachtig handschrift geschreven. Heel verzorgd. En naar aanleiding daarvan kan ik misschien een passage voorlezen... dat juist over dat schrijven gaat. Hij schrijft... Let eens op hoe netjes ik schrijf. Ik zou het nog veel mooier kunnen als ik maar de pen had waar ik aan gewoon ben. Toen ik in Amsterdam op school was, kreeg ik van de meester in het schoonschrijven altijd een acht of een negen en soms een tien. En ik was toch dikwijls lastig in de klas omdat ik veel gekheid maakte. Dan werd de meester wel streng tegen mij, maar als hij mijn schrift zag, zei hij dat ik toch wel goed schrijven kon. Wij noemden hem Jan Pas omdat er 100 jaar geleden... een beroemde schoonschrijver was die ook zo heette. Hij gaf ook les in aardrijkskunde en in catechisatie. Laatst las ik in de krant dat hij 70 jaar was geworden... en pensioen had gekregen. Hij had meer dan 40 jaar lesgegeven. En als je bedenkt dat er ieder jaar 100 jongens op school komen... kun je uitrekenen dat 40 maal 100 4000 jongens... die nu grote mensen zijn en van hem schrijven hebben geleerd. Hij heeft zijn leven dus wel nuttig besteed... Later gaan de mensen meestal vlug schrijven, omdat ze haast hebben. En dan wordt het schrift slordig en onduidelijk. Maar als je schrijft, doe je dat toch dat een ander het lezen kan. Dus moet je zorgen dat het duidelijk is. Geweldig. Ja. Hoe is het, mevrouw van Schendel? Zijn alle boeken van uw vader nog verkrijgbaar, te koop? Um, nee, nee, dat zeker niet. Er komen wel geregeld um, boeken uit, bij de uitgever Meulenhof... Maar uh, dat is eigenlijk zo, naar gelang de uitgever meent dat er weer eens een bepaald boek uh, verschijnen moet. Wel is het de bedoeling dat er nog voor het eind van het jaar het eerste deel gaat verschijnen van de volledige werken, zoals de uitgever Meulenhof nu gepland heeft. Dat is een mooi nieuwtje. Ja, dat is. We hopen dat dat doorgaat. Hartelijk bedankt, mevrouw. Ik sprak met de dochter van Arthur van Schendel. Arthur van Schendel, die dinsdag 100 jaar geleden geboren zal zijn. En vandaag is dat dus de 137e verjaardag. Want dit was Jan van Herpen in 1974. U hoorde hem in gesprek met Corinna van Schendel, de dochter van schrijver Arthur van Schendel. Dit uurtje vluchten in het verleden is geheel aan hem gewijd. Hij werd geboren op de datum van vandaag, 5 maart, in 1874. Hij overleed in 1946 op 72-jarige leeftijd. De familie bleef toch cultureel geëngageerd bezig. Uit 1989 een kort gesprek met de kleinzoon van de schrijver, ook Arthur van Schendel genaamd, en directeur van het Amsterdam Uitbureau... Over zijn grootvader. Luistert u naar de introductie van Aart van Berghijk? Organisator van de Uitmarkt is het Amsterdamse Uitbureau. en de directeur daarvan is vannacht bij mij in, in Volkspot. Hij heet Arthur van Schendel. en inderdaad, hij is familie van het schrijver Arthur van Schendel, een kleinzoon om precies te zijn. En ik zou dat er niet bij verteld hebben. als niet deze week een boekje is verschenen. onder de titel Jeugdherinneringen. dat grootvader van Schendel eind jaren 30 voor zijn familie schreef. over zijn vroegste jeugd. De naam van Schendel, is dat niet enorm belastend om die te dragen? En dan ook nog de voornaam van de grote schrijver? Uh, ja, In een bepaalde periode van mijn leven is het heel, heel erg belastend... En, uh vervelend uh, geweest. En, uh, zeker in de 50 en 60 jaren... toen uh, het werk van mijn grootvader nog veel bekender was... en men het uh, veel meer uh, gelezen had... kwam natuurlijk altijd uh, de vraag uh, aan me, schrijf je zelf ook? Ja. En uh, als dan het antwoord ontkennend was... was de vervolgvraag ook geen gedichten. Ja. Er is hier een boekje in mijn hand. Ik heb het al genoemd in de aankondiging Jeugdherinneringen. Geschreven voor de familie, dus eigenlijk niet voor publicatie. En het aardige is dat ik daaruit uh, kan uh, leren... dat Arthur van Schendel, grootvader, eigenlijk uit een heel ongeletterd milieu kwam. Hij heeft zichzelf ontwikkeld tot schrijver. Onder andere door heel veel te lezen. Hij had gewoon maar een paar jaar lagere school of zo. Ja, hij heeft, uh, hij heeft uh, een uh, heel beperkte... Uh, een gefragmenteerde uh, opleiding uh, gehad. een Beetje lagere school, beetje middelbare school, een cursus boekhouden. En uh, vervolgens is hij op de toneelschool uh, voor uh, anderhalf jaar uh, terechtgekomen. En al die stappen uh, waren voor hem een enorme uh, bron naar nieuwe kennis. En uh, het was een hele arme periode na zijn tiende vanaf zijn tiende tot zijn achttiende. En uh, ja, met, met name die toneelschool, daarin zie je helemaal... dat zijn, zijn talent uh, opbloeit, zijn belangstelling voor de muziek dat hij geraakt wordt door Shakespeare. Het verhaal staat uh, in, dit, uh, in dit document... Uh, hoe hij voor het eerst naar een voorstelling van Hamlet uh, gaat... en dat hij dan het gevoel heeft dat de stem van Shakespeare tot hem uh, ja. spreekt. En dat was ook de reden voor hem om Engels uh, te leren en het werk van Shakespeare heel grondig te bestuderen. Hij heeft later ook een boek over het leven van Shakespeare eh, geschreven. Hij heeft zelf al gauw gezien dat hij geen acteur zou worden. Ja, hierin staat het verhaal dat hij na een maand al wist. Ja. Maar hij is toch nog anderhalf jaar op die school gebleven. Omdat het een ideale bron van informatie voor hem was. Hij kon de, de bibliotheek raadplegen. En heeft zich daar kunnen oriënteren op de, wat je noemt de wereldliteratuur. En dit boekje, het is, het is nu een boekje geworden. Mijn grootvader was... Een, een man, voor zover ik het heb begrepen... uit het verhaal van mijn vader en uh, mijn tante... die uh, van verhalen vertellen... Ja. En dat zie je ook uit zijn werk. Als je uh, de bundel herinneringen van een domme jongen hebt. Dat zijn allemaal sprookjes die je in, in zes bladzijden neerzet. Die uh, heel, heel beeldend, heel sprekend uh, zijn. Thuis vertelde hij ook veel uh, verhalen. En uh, mijn vader en tante hebben goed met gezegd. van: God, Schrijf het nou eens op. Want het zijn zulke ja. bijzondere uh, verhalen. We kunnen het niet allemaal uh, onthouden. En we zien het verband niet. Schrijf het alsjeblieft eens op. En dat heeft hij aan het eind van de uh, jaren dertig. Hij was toen uh, een jaar of. 60, heeft hij dat ook gedaan. Kun je het dan, als het familiebezit is en als het zo privé is, laten uitgeven? Ja hoor. Is dat niet onkies? Nou, hij heeft dat maar mijn heeft vader, het niet zo bedoeld, neem ik aan. Hij hield niet van de anekdote. Hij, vond, hij heeft nooit een interview gegeven, bijvoorbeeld, in zijn leven. Hij vond dat het werk voor zich moest spreken. En dat doet het in zijn geval ook heel duidelijk. Uh, het verzameld werk is uitgegeven. Er is een fantastische uh, uitgave de Meulenhof van gemaakt. En dit uh, verhaal is uh, in feite wat ons kleinkinderen betreft naar boven gekomen toen mijn vader en mijn tante zijn overleden. Die hebben dat met een bepaalde opdracht gekregen. Die hebben dat niet zo aan ons doorgegeven. Een aantal elementen eruit zijn al eerder door mijn tante en door mijn vader... Uh, gebruikt voor bijschriften, bijvoorbeeld in het cijfersprintenboek wat door het letterkundig museum is uitgegeven. Het is een bijzonder verhaal... Uh, wat een, een ander licht op mijn grootvader geeft, schijnt, doet schijnen. En het is een uh, bijzonder tijdsbeeld van... Het eind van de vorige eeuw. Het mm. speelt tussen 18, 1873 en 1890 uh, in uh, Amsterdam. En in... Uh, sorry, uh, ja. kikker in de keel. <coughs> hij was in uh, Indonesië opgevoed. Door hij, is, hij is geboren in, <coughs> uh, in Batavia ja. en daar heeft hij tot zijn zesde uh, gewoond al dus kleinzoon Arthur van Schendel in een stukje uit het programma Volksspot, eerder uitgezonden in 1989. Deze Arthur van Schendel is dus inderdaad de kleinzoon van de beroemde schrijver en die was toen nog directeur van Bureau Amsterdam. De laatste die zijn zegje doet over de neoromantische schrijver Arthur van Schendel is Adriaan Morien. Hij deed dit in een bijdrage van de VPRO uit 1996, een fragment uit het programma De Avonden. Wim Brans introduceert de bijdrage van deze schrijver... die inmiddels zelf ook overleden is. En dan haalt Adriaan Morien nu herinneringen op aan Arthur van Schendel... in een stuk dat is getiteld Twee Rijksdaalders van de Rijke Man. En De Rijke Man, dat is weer een titel van een boek van Arthur van Schendel. Adria Morien. <tosses> Ik heb Arthur van Schendel twee maal ontmoet en één keer uit de verte gezien... De eerste ontmoeting vond plaats in Amsterdam in een pension... aan de Leidse Kade, achter Amerikaan. Ik was in gezelschap van mijn vriend van Gelder. Wij waren uit Muiden, waar wij beiden woonden... naar de hoofdstad gekomen, voor mij al bijna een echte reis toen. Het moet in 1935 zijn geweest. Van Schendel had ons uitgenodigd hem te bezoeken... Nadat mijn vriend van Gelder hem een gedicht over het fregatschip Johanna Maria had gestuurd... en hem ook had geschreven hoezeer hij en ik zijn werk bewonderden. Van Schendel zag eruit zoals ik mij hem had voorgesteld... en zoals ik hem van portretten kende. Een forse man met een hoog, kalend voorhoofd... een krans van grijs, bijna wit haar en Dito Snor... Wij moeten over allerlei onderwerpen hebben gesproken... maar ik herinner mij vooral dat hij ons vroeg... wat wij van de gedichten van Willem Kloos vonden. Voor ons was Willem Kloos een figuur uit het verleden. Een dichter die een paar schitterende sonnetten had geschreven... maar sinds lang seniel was geworden. Van Schendel reageerde heftig... Kloos was voor hem een onaantastbare grootheid... waarover hij geen kritiek dulde. Later, na de dood van Van Schendel... las ik in het boekje van Schravenzande over hem... hoe groot de vereering was die Van Schendel voor Willem Kloos voelde. Een verering waaraan hij zijn hele leven trouw is gebleven. In een brief uit 1897 aan Willem Kloos noemt van Schendel, Kloos, den schoonsten der mensen. En hij zegt, ik heb altijd in u geloofd als in een profeet. Nu heb ik u lief als een vader. Toen ik die ontboezemingen in 1949 las... kon ik, kon ik mij niet voorstellen dat ik, hoe enthousiast ik ook ooit zou zijn aan iemand iets dergelijks zou schrijven. Wel moet ik bekennen dat een Schendel voor mij als jonge man... niet alleen een bewonderde schrijver was. Ik zag in hem ook een vaderfiguur, Een man van wie je kon leren. En voor wie ik voelde wat ik toen wel degelijk vereering zou hebben genoemd. En dat gevoel... Ontsproot niet slechts aan de bewondering die ik voor zijn werk koesterde, maar ook aan de indruk die hij op mij maakte. Ik moet eraan toevoegen dat hij mij niet in alle opzichten een gemakkelijke vader leek. Het moet enkele jaren later zijn geweest dat ik een briefje kreeg van Kenny van Schendel, zijn dochter, met wie ik had kennis gemaakt. Zij schreef mij dat haar vader per schip van Amsterdam naar Genua zou reizen... en dat Kenny hem tot IJmuiden gezelschap zou houden. In de sluizen van IJmuiden zou zij van boord gaan... en zij nodigde mij uit haar daar te komen afhalen. Op de afgesproken tijd stond ik bij de sluizen te IJmuiden en zag Kenny van boord komen. Haar vader stond aan dek bij de reling en stak zijn hand naar mij op. Kenny gaf mij een envelop die zij mij van haar vader moest overhandigen. Ik mocht hem pas openmaken wanneer het schip te sluizen was uitgevaren. Dat deed ik dan ook nadat ik met Kenny Arthur van Schendel had uitgevuifd zoals hij nog altijd daar stond, op de reling geleund van de stoomboot... die er vaart in zette en het ruime zeesop koos. In de envelop zaten twee zilveren rijksdaalders... en een briefje met de woorden voor Adriaan Morien om kermis te vieren. Het was inderdaad kermis in Imuiden. En ik moet het... En ik moet het de rijke man of Kenny ook hebben laten weten. GELUIDEN. Onze laatste ontmoeting vond plaats in 1946... nadat Van Schendel ziek uit Italië naar ons land was overgebracht. Hij lag in bed. In een kamer waarvan ik niet zou kunnen zeggen... of het een kamer in een ziekenhuis was, maar die er wel zo uitzag. Ik herinner mij niets meer van ons gesprek... Ik geloof dat wij niet veel gesproken hebben. want Schendel moet geweten hebben dat hij spoedig zou sterven. Misschien was hij daarom zwijgzaam, gesloten, neerslachtig. Wel herinner ik mij het tafeltje naast zijn bed... met een glas water, medicijnen en een keurig geslepen potlood. Ik wist dat hij zijn boeken in eerste opzet met een potlood schreef. Daardoor kreeg dat voorwerp voor mij een bijzondere betekenis. Het drukte voor mijn gevoel zijn verlangen uit om aan het werk te gaan. Dat wil zeggen te blijven leven. En tegelijk het wanhopige besef dat in een afscheid besloten is. Een verschrikkelijk afscheid een afscheid voor altijd. Al dus Adriaan Morien in een column getiteld... Twee reksdaalders van de rijke man over zijn ontmoetingen... met de schrijver Arthur van Schendel in de avonden van de VPRO. Arthur van Schendel werd geboren op de datum van vandaag 5 maart in 1874... en hij overleed in 1946 op 72-jarige leeftijd. Ze werd op slag beroemd met dit nummer Walking After Midnight. De Amerikaanse countryzangeres verongelukte op 5 maart 1963. Het is een half minuut voor drie en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten en in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar ethicus en econoom professor Dr. Harry de Lange. Graag tot zo meteen.